Dit is Jeroen gemaakt met het NOS Journaal. Premier Schoof moet opheldering geven over de ministerraad van de afgelopen maandag. Dat vindt de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, Rabin Baldeelsing. Hij reageert daarmee op het vertrek van NSC-staatssecretaris Barg uit het kabinet. Tijdens de bewuste ministerraad werd gesproken over het geweld... rond de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv. Volgens Ashabar zijn toen racistische uitspraken gedaan. Maar volgens premier Schoof was er geen sprake van racisme. Paul zegt dat hij nog altijd gelooft dat er iets is gebeurd... en dat er rond de ministerraad een zweem van racisme hangt. Daarom wil hij dat Schoof goed uitlegt wat er is gebeurd. Ook zegt hij dat Schoof en staatssecretaris Nobel excuses moeten aanbieden... omdat zij hebben gezegd dat Nederland een integratieprobleem heeft. Bij een Israëlische luchtaanval op een school in een vluchtelingenkamp in Gaza stad... zijn tien Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters. Zeker twintig anderen zouden gewond zijn geraakt. Het Israëlische leger heeft de aanval niet bevestigd. Volgens Al Jazeera zijn er vandaag in totaal 23 doden gevallen... bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza. Ook in Gan Yunis in het zuiden van Gaza, vielen slachtoffers. Ook in Libanon zijn er weer aanvallen. Vanmiddag maakte het Israëlische leger bekend... dat het luchtaanvallen uitvoert op de zuidelijke havenstad Tirus. Bij een steekpartij in de Chinese stad Wuxi... zijn acht mensen gedood. 17 anderen raakten gewond... Volgens de politie was de dader een student van 21. Hij is gearresteerd bij een technische school. Hij zou ontevreden zijn geweest omdat hij zijn diploma niet had gehaald. Wuxi is een miljoenenstad in het oosten van China. Het is het tweede bloedige incident in een week tijd in het land. Maandag vielen 35 doden toen een man van 62 in de zuidelijke stad Zhuhai inreed op een groep mensen. Het weer vanavond valt er vanuit het noordwesten regen. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen opnieuw buien, vooral in het noorden... mogelijk met onweer en zware windstoten bij ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB.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 We are controlling transmissions. We are controlling the rhythm. The rhythm of your night. This is the Nightwalk Stage with Mario Zanford. 2100 till midnight on ZFM. Celebrating 30 years of the hottest dance music radio. You're listening to DJ Mario Zanford and DJ Malzo on ZFM's Nightwalk Stage. Een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Mario en er iedere zaterdagavond... ...de Nightwalk Mainstage. Jouw warming-up voor jouw zaterdagavond. En dat doen we natuurlijk met een hoop lekkere muziek. Eerst uurtje je het beste van dansen. R&B een beetje pop tussendoor. Laatste shownieuws, de party update. En natuurlijk de team bovenbeste plaatsen van dansen. Dus straks je twee uurtje DJ Mouse op... Het zijn Global House Vibes. En straks in de derde uur vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië. Met DJ Cavaschelli. Trouwens, trouwens is open. horen we Shane D. met Soul Shaking. Onderweg zometeen. Torre Lords. En Camillo uh, Porras. Maar is hoe je je charisma. Met Spirits. Main stage. The best beats, beats, beats. Here. At the Nightwalk Main Stage. Extended remix. Daarvoor horen we Torre, Lords en Camillo Porras met Fang Phenomena. Dat is natuurlijk een oude gouden klassieker in een nieuw jasje gestoken. Zie je hem zijn antwoord? De kerstklassieker Do They Know It's Christmas time? Want uh, misschien dat je het nog weet, Bad Date. Die wordt weer in een nieuw jasje gestoken. Naar aanleiding van het 40-jarig jubileum van het liedje komt er eind november een ultieme versie uit. Nou, ik help het je open. In de 2024 Ultimate Mix worden stemmen uit de originele opnames gemixt... met die van jongere artiesten. Gehoorlijk zijn de stemmen van onder andere George Michael, Bono, Sting, Boy George. Die zijn uit 1984, toen was het een grote hit. En naast die van Harry Styles, Coldplay-zanger Chris Martin en Ed Sheeran. Zij waren onderdeel van het jubileum edition band A20 en band A30 uit uh, 2004 en 2014. Ja, De eerste versie van de Kersthit werd gemaakt op initiatief van uh, Bob Geldof en uh, Mitch Earm. Stijs was de opbrengstbestemd voor Ethiopië maar toen, uh, maar toen uh, de hongersnood heerste. En uh, het werd een van de snelst verkochte singles ooit. En werd in grote delen van de wereld een hit. De staan uh, al uh, alleen al werden in de eerste weken miljoenen exemplaren uh, verkocht van deze plaat. En ook een beetje kritiek uh, op de plaat. Maar er is al kritiek. Uh, ja, dat heb je altijd. Omdat er met een westerse blik over in Afrika wordt gezongen. Met de eerste versie werd geld opgehaald voor de hongersnood in Ethiopië. Maar de tekst gaat over Afrika als geheel. Critici spreken zelf van een uh, neocolonisatie blik uh, op de ontwikkelingshulp in Afrika. En ook werden delen van de teksten bekritiseerd over God en dat soort dingen. Ja, ik vind het allemaal een beetje ver gaan. Het gaat om de muziek toch? En uh, ja, uiteindelijk heeft dat lied ooit uh, uh, iets bereikt. Wereldwijd een hit. En het heeft natuurlijk ook een hoop geld op, uh, opgeleverd. De, ja, toch ongeveer uh, 40 jaar geleden. Dus uh, wat de fuck, waar maakt je het terug om? En uh, ander leuk nieuws. Fitboel, die geeft volgend jaar een optreden in Nederland. De Cubaanse Amerikaanse rapper staat op maandag 24 februari... in de Dome in Amsterdam als onderdeel van zijn Party After Dark Tour. De 43-jarige artiest is eigenlijk... Uh, hij heet eigenlijk uh, Armando Christian Perez begint op 19 februari in Dublin... met het uh, Europese deel van zijn tunnel. Dit jaar stond hij al in, uh, in diverse steden... in de Verenigde Staten. Rapper Lil Jon is ook onderdeel van de Wereldtour. Hij dus schrijft op je agenda maandag 24 februari... in de psychodome Pitbull... met zijn uh, After Party After Dark Tour, Zo moet ik het zeggen. Steve M. Zandvoert, muziek... daarvoor zie ik je aan je radio gekluisterd. En ik heb even muziek voor je. En... Uh, heel bijzonder, maar uh, op een of andere manier... weet uh, ik niet meer die hem gemaakt heeft. Ja, het stond net voor mijn neus op een mooi schermpje. Ja, laat je eens. Ja, ja, nieuw. Het gaat al een paar weken, doet hij het al. Uh, maar uh, ja, het is uh, Joss Butler en Tios met, met uh, ja, hey, ja. <laughs> de computer doet voor alles. Het is tijd voor uh, All I Want Is The Bass van Mouse T. Die moesten we hebben. Mouse T is zijn laatste verscheen hit. All I Want Is The Bass. En die gaan we nu draaien op de radio. All I Want Is The Bass, yeah. All I Want Is the bass, yeah. The Nightwalk Mainstage Only on CFM, Only on CFM. CFM. <laughs> Dance Night on ZFM. <laughs> Playing all the hits on ZFM's Nightwalk. <laughs> Van Akami, The Desire. En daarvoor horen we Mark Maxwell en The, Sh The Saint. Met uh, Tracy in my room. Ook een plaat die al een uh, paar keer geremixed is. En zelfs dit jaar wordt die uh, de afgelopen drie maanden... Elke maand wordt die weer geremixed En dan komt hij weer opnieuw uh, uh, komt die in de lijsten te staan. Steven Zandvoort is de tijd voor iets heel anders. De Party Update. Het is jouw warming-up voor jouw uh, zaterdagavond. Waar kun je lekker stappen? Waar kun je goede muziek verwachten? Nou, zoals altijd beginnen we eerst begin met Escape in Amsterdam. Weekly space Brainwash begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Dat is natuurlijk in Escape in Amsterdam, voor meer informatie check de website escape.nl. En natuurlijk onze eigen zanger Raimundo, die heeft daar een line-up in hand en zelf staat hij ook te draaien. Vanavond is Raimundo, heeft meegenomen Mark Nobel, Robert Feelgood, MC Heights en Sexy Mr. S is ook aanwezig. Vanavond dus, wekelijks feestje Brainwash in de Escape in Amsterdam. En als we doorlopen, dan komen we bij Club Air. Daar is vanavond throwback, afgekort THRWBCK. Begint ook om 11 uur tot 5 uur in de ochtend in Club Air. En voor meer informatie, afgekort de letters uh, THRWBCK.nl of R.nl. Daar vind je al die informatie. Dat is uh, hiphop en R&B. En als je wat hebt met uh, hiphop en R&B, dan moet je zeker ook naar de melkweg gaan vanavond. Of dan kan je naar de melkweg moeten is hè. We moeten maar één ding. En dat is poepen hè. Vanavond uh, een feestje Encore in de Melkweg in Amsterdam begint. Zoals altijd rond de klok van middernacht uur tot 5 vijf uur in de ochtend. En dat is de home of hip hop en R&B. En voor meer informatie aan elkaar geschreven. De website encoreamsterdam.nl En uh, vanavond uh, onder andere Waxbrand, Leroy, Prime, Vellas en Lee Mills. En het is allemaal hosted bij uh, Leroy. Vanavond dus. In de Melkweg. Encore. En uh, nog een feestje. Ik ben hem alweer een paar weken vergeten. Dagfeestje. Ja, ze hebben ook over dagfeestjes. In de thuishaven in Amsterdam. Vandaag was Lucky Done Gone. Vijf uur setje. Gewoon om 1 uur. Nu tot vanavond elf uur. Dat is thuishaventerrein hè, in Amsterdam. Dat is bij uh, Sloterdijk daar langs de A10. Uh, en voor meer informatie check de website uh, thuishaven.nl. En het is natuurlijk met Lucky Done Gone. Vijf uur setje. En voor de rest zijn uh, Bastion, B2B, Double Gang en Essie aanwezig. Tot zover de Party Update. Door met muziek, want daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Prospa met This Rhythm. Je hoort hem nu op de radio. We got a party to go to heels on take my shirt off and dance let loose now Zandvoort, zaterdagavond wandeling over het strand door de duinen in het centrum van Zandvoort voor de muziek van Wookie Trace met Shake It. En daarvoor uh, Rick Silva met This Music In My House. De Medusa uh, Miusa met Suda's Ja, <laughs> lange naam. Maar in ieder geval, uh, het was uh, Nick... Uh, Silva, en die doet het heel goed in de techno-scene. De techno-lijst uh, de techno laat deze platen bovenaan. Dus uh, ja, uh, wordt goed beluisterd. Hè? de radio, op de festivals, op de streams. En als we het daar toch over hebben, we gaan we eens even kijken naar de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn er erg populair de clubs, op de radio, op de streams. En ja, nu eigenlijk een beetje op de indoor-festivals. Want de outdoor begint toch wel erg koud te worden. Hè? Deze week op 10, Another and Curtis Well met uh, 24 Turn It Up. Op 9, Tim Jacobs en Techman met Blueberries. Op 8. Marlon Hofstad, Fischer en Daddy Trance. Met uh, It's That Time. Op 7. Pasha, pick up the phone. Samen met Day Doc. Op 6. Luca uh, Alessi met After 5. Op 5. Uh, Frank met de uh, Heath. Bier-Azien. Duven met Fielder the Base. Op drie. Parshop. Oh, Tweede plaat in de lijst met The Cool To Be Careless. Op twee deze week. Nick Pensuli en Robert Cortoos. Met Set Me Free. Ja, en hebben we nu een probleem. Want dat betekent dat we een nieuwe nummer 1 hebben in de Night 10. En de playlist heeft er vandaag een beetje rommel rommeltje van gemaakt. Zoals ik al zei, de straks kon ik ook platen. Het verdween gewoon van mijn scherm af. <laughs> dus uh, ja, we hebben nu weer een probleem. Want uh, de nummer 1 in de Night Walk 10 die heb je zojuist gehoord. Prospa en Raw met This Rhythm. En die hoorden je zojuist... Juist eh, nadat ik de party Update eh, had opgenoemd. Dus eh, we hebben andere muziek voor je. <grijg> ja, we moeten er toch een beetje een draai aan geven. Wat dacht ik van Sintie nu met You Know How? <tied> loose on my cruiser Said everyone get me like bruiser Double shot any grey booster Blacked out whenever we grew Paint this city red like a rooster I'm on another level when I streamer. Business cast a Bermuda Big bar, never been a barracuda 5, 10, 15, 20, 25, 30 You know it's never too much Yeah we got the energy reducer Yeah we got the energy reducer 5, 10, 15, 20, 25, 30 You know it's never too much Here yeah, we got the energy we maximum up 15, 20, 25, 30, and I was never too much. Here yeah, we got the energy reduced up. Maximum boost up 5, 10, 15, 20, 25, 30, and I was never too much. Here yeah, we got the energy reduced up. Here yeah, we got the energy reduced up 5, 10, 15, 20, 25, 30, and I was never too much. Here yeah, we got the energy reduced up. The maximum maximum Was Fisher en Flow met een boost-up en daarvoor muziek van Melsen met Count on Me. En uh, ik denk dat ik iets te veel gedronken heb. Ik weet het niet, maar uh, uh, ik heb vandaag echt een leesbril nodig. Want het is vandaag echt. Ik zie dingen op mijn scherm staan en dan staat er weer niks. En dan pak je de leesbril <laughs> en dan zie je de hele andere dingen staan. Dus ik denk dat ik iets te veel gedronken heb. Of het is de leeftijd natuurlijk. Hier hebben ze de eerste uurtje zitten erover op. Niet getrapt. Zometeen het nieuws en weer. Dan is het tijd voor DJ Mousen met zijn klobal. Huisvrij en straks in de derde uur niet vergeten. Vliegen wij helemaal naar Italië Met het beste van de clubs uit italië met DJ Cavaskelly. Kelly. nog even muziek. Wat dacht je van uh, Last Frequences en uh, Boom MC's met Freestyler, rock the microphone. Ik zeg tot zometeen na de break. Freestyler, free, free rock the microphone. Freestyler, free, free rock the microphone. main stage. Oh.